Drie uur, Gene van Brakel met het NOS-journaal. In Ierland hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen de strenge abortuswetgeving. Aanleiding is de dood vorige maand van een zwangere vrouw. Ze overleed na dagen van hevige pijnen... omdat de artsen haar een abortus weigerden. In Dublin liepen 5000 mensen mee in een mars naar het parlementsgebouw. Daar werd een minuut stilte gehouden. Ook op andere plaatsen waren er protesten.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 Het is niet duidelijk of de gestolen lading iPad-minis... inmiddels is teruggevonden. Het weer bewolkt en regenachtig bij 6 graden. Overdag eerst bewolkt met in het oosten regen... en in het westen later ook zon. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NLW-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goeienacht, en je luistert naar Radio 1. Jij nachtbraker. Ik ben blij dat je nog wakker bent, want uh, twee uur vertier op Radio 1. De lijnen die staan uh, altijd open, hè, dat weet je in nachtbrakers 1121. En vannacht wil ik het graag hebben met jou over risico's die je in je leven hebt genomen. En dat kunnen kleine risico's zijn van parachute springen, wat op zich niet een heel klein risico is, maar niet-levensbepalende niet risico's. Uh, of bijvoorbeeld dat je gewoon als je in de kroeg zit, gewoon even wat geld in het gokautomaat gooit. Je hebt altijd van die mannetjes in de kroeg zitten, die dan, ja, die, die staan er dan de hele avond. En het mooiste is dan dat ze er ook nog een barkruk bij pakken. En dan zitten ze daar, een biertje erbij. Maar het kan ook om, wat ik zeg, uh, levensbepalende keuzes uh, zijn. Welk risico heb jij genomen? Bijvoorbeeld zoals je baan opzeggen. En gewoon iets gaan doen wat je eigenlijk altijd al hebt willen doen. Of uh, emigreren. Grote risico's waar je later misschien spijt van hebt gekregen of, of juist niet. Misschien is dat de beste keuze uit je leven. Een goed voorbeeld van mensen die een flink risico nemen zijn de stellen die je, die je ziet in het tv-programma. Net zoals vanavond het tv-programma Ik vertrek. Robin Groot vertrekt met zijn gezin naar Zweden en begint daar een fietsenwinkel. De omstandigheden zijn wat primitief. Als jij in 2010 komt wil je hier liever niet naar de wc toch? Zelfvertrouwen, geen gebrek. Ik heb er 100% vertrouwen in dat ik een van de grootste custom-made fietsenverkopers van Scandinavië ga worden. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan met dit business voor me. Dan zou ik het uh, boel gelijk dichtgooien eigenlijk. Tot nu toe heb ik nul fietsen verkocht. Soms heb je wel eens een momentje van uh, wat doe ik hier eigenlijk? <laughs> ja. Soms pakt het perfect uit door deze avonturen. Vanavond was het, ik heb het toevallig een stukje gezien uh, van, van twee mannen die gingen naar uh, Spanje en die hadden echt een bed and breakfast. Zag het perfect uit. Maar bij Robin die naar Zweden verkastte, pakt het niet helemaal goed uit. En uh, de mensen om hem heen hadden er ook niet zo heel veel vertrouwen in. Wat is het moment in het leven waar jij risico hebt genomen? Zoals Robin die dus naar Zweden vertrok om daar met zijn familie een fietspinkel te beginnen. Laat het me weten, 0800 1121 of mail kan ook hè nachtbrakers.bnn.nl. Zometeen hoor je waar ik risico heb genomen, want ja, ik denk, als jullie je verhaal gaan vertellen over waar jij risico hebt genomen, moet ik natuurlijk ook met duit in het zakje doen. En het heeft iets te maken met rood en zwart. Eerst, een plaat waar je zin van krijgt om risico te nemen. Get your motor running. Head out on, on the highway. Looking for adventure. And whatever. And with the. Krijg je toch zin van om, om gekke dingen te doen eigenlijk? Er is een Lust voor Life laten. Parachute springen. Misschien toch een keer die ene tatoeage laten zetten. Goed hoor. Born to be wild. Step and woo. Ja, je luistert naar Radio 1. De nachtbrakers voor BNN. En het gaat vannacht over risico's nemen. Gewoon van, van kleine dingetjes. Dat je een keer met je ogen dicht gaat fietsen bijvoorbeeld. Is een klein risico. Ik heb het ooit een keer gedaan. Pakt er niet heel goed uit. Dat is die uh, brak mijn risicodroompje. Bam, lag ik in één keer op de grond. Maar het kunnen ook grote risico's zijn. Zometeen uh, bel ik even met William, die, uh, die heeft gebeld op 0800 1121. Die is van de een op de andere dag, hup, spontaan een koffiezaak begonnen. Zometeen meer erover. Eerst eventjes naar uh, mijn avontuurtje. Ja, ik zei het al. Ik, uh, afgelopen donderdag heb ik mijn beste pak aangetrokken, mijn haren netjes achterover gekant en heb ik iets gedaan wat ik al heel lang wilde doen. En dat was uh, al mijn geld inzetten aan de roulette tafel. En dan ging ik dan met mijn krijtstreep pak huppakee zo naar het Holland Casino. Ik ben er hoor, bij het, uh, bij het casino. En uh, ja, ik vind het best wel spannend. Ik ga zo meteen 50 euro pinnen inwisselen voor muntjes, want dat moet volgens mij. Ik ben er ooit een keer geweest wel. En dan hopelijk verdubbelen naar de 100 euro. Dat zou echt heel mooi zijn. dan ga ik ook gewoon denk ik het goed vieren. Bel ik wat vrienden op en dan gaan we lekker de kroeg in. Stel dat ik het verlies, heb ik, ja, om een beetje de schade te beperken... Uh, mijn mondharmonica meegenomen. En uh, dan ga ik maar op straat zitten, petje voor me... en een beetje geld proberen te verdienen... dat ik net verloren heb dan in het casino. Maar laten we daar niet van uitgaan. Laten we er gewoon van uitgaan dat het geluk aan mijn kant staat... en dat zwart de kleur is waar het uh, balletje op komt. Maar, maar niet eens uit welk cijfer, dat ga ik niet doen. Dat risico ga ik niet nemen... Nou, gewoon alles op zwart en dan hopen dat het balletje daar komt. En dat ik niet mijn mondharmonica kunsten hoef... Want uh... <laughs> ik kan het niet zo goed, luister maar. Daar ga ik mijn geld niet mee verdienen. Dus uh, alles op zwart. Ik mag uh, de microfoon niet mee naar binnen nemen, want daar doen ze allemaal heel moeilijk over. Dus de rest neem ik op met mijn uh, mobiele telefoon. Uh, ja, ik vind het toch wel een beetje spannend. Ik heb het altijd al een keer graag willen doen, dus ja, dit is het moment dan. Alles op zwart. Alles op zwart. Alles. Ja, hij is eruit. Hij is eruit. Hij is eruit. Hij is eruit. Hij is eruit. Hij Ja. eruit. Hij is is nu op naar de casinotafel. Daar, uh, <laughs> ik vind het echt een beetje spannend, eerst even 50 euro pinnen nog hier. Het ziet er toch ook wel leuk uit, zo'n groot casino. Mooie lampen, een beetje chic. Ik moet natuurlijk aan alle kanten in de gaten houden en zit tegen mijn telefoon aan te praten. Dus ik doe maar alsof ik bel, dan valt het wat minder op. Ik word druk om me heen ge... 21, blackjack heet dat. Het restaurant is verlaten inmiddels. Het is een uurtje van half negen, negen uur. Maar ik moet dus eerst even muntjes halen. Oh, daar is de kassa. Ik voel me zo vreemd de eten hier. Ook al heb ik wel mijn pak aan. Maar gewoon, al die mensen die zo geobsedeerd zijn door die pokertafels, door die, door die, poker die Blackjacktafels, door het geld. Ik ga eens even kijken hoe het werkt hier. Hallo. Ja, ik gebruik voor uh, 50 euro fietsjes met roulette. Voor de dus zadel, dat vind uh, ik. Uh, ja, prima. Ja, ja. Even door. Uh, dat is uh, 50 euro. Ja. Je knoopt over 2 euro uh, een roulette spelen hier. Oké. Okay. Uh, moet je het even aangeven bij de croquet? Ja. Maar, luister, dan kan ik hier over €2,50, euro. 50, <tie> ja. 50. ja, hoe zegt hij dan. En dan koopt hij een kleurtje, dan moet je het wisselen. Ah, oké. Okay. En ja, ik wil verpannen om het allemaal in één keer in te zetten. Ah, okay. Nou, alles of niet. Ah, oké. Okay. Nou, uh, succes. Dankjewel. Tot ziens. Gaan we dan? Alles op de. Alles op de, op de zwarte kleur. Ik vind het echt heel spannend. Loop je nu met uh, 50 euro affiches? Moet ik een tafel uitkiezen? Moet ik er een eentje uitkiezen waar ik mee met uh, meerdere mensen aan tafel zit of alleen? Moet ik aan de tafel gaan zitten waar meerdere mensen zitten of mag ik dan ook niet u? Ik ga nu alles dus inzetten op, uh, op zwart. Ik mag niet aan de tafel bellen, dus ik uh, stop de telefoon in mijn binnenzak. En dan uh, gaat alles in één keer op, uh, op zwart. En als je me hoort juichen, dan weet je hoe laat het is. Dan heb ik uh, hem binnen. En als je me heel stil hoort blijven zijn, dan heb ik niks. Dus uh, dan gaan we. Nee, ik heb uh, 50 euro. Ja, er is een tientje staan dus oh, oh, ik wil eigenlijk alles in één keer op zwart zetten. Dus dan. Ik heb nummer dus je wacht maar. Oké. Succes dan, hè? Ja, dankjewel. Hoe lang blijft hij ronddraaien? Ja, dat is best wel spannend, toch? Ja, ja. Eén minuut. Echt? Nou, ik heb 50 euro op zwart. dat is er wel een dingetje. Ja. Ik moet er maar één Ja. Oh. Kut! Alles in één keer klein. Ja. in de gamer. Ja. Shit. Nou ah, ja, dankjewel. Godverdomme. Ik ben er dus keer uh, alles kwijt. Het is echt de grootste anticlimax ooit. Het balletje ging dus een minuut door die, door die draaitol. En hij bleef maar draaien en bleef maar draaien. En toen zat hij op, op, op zwart op, op 15. En toen ging je net het vakje ernaast. En toen werd het rood 19. <laughs> Shit, ik voel me echt zo stom. Het slechtste idee ooit om dit te doen. Man, man, man. Maar ja, ik kan er niet zo heel veel meer aan doen. Ik ben het gewoon kwijt. Dat is echt heel erg kut. Ik dacht dat ik het niet zo erg zou vinden. Ik vind het eigenlijk heel erg. 50 euro in één keer. Weg. En nu moet ik met mijn mond en Monica op straat gaan spelen om het een beetje terug te gaan verdienen. Anders heb ik niks te eten morgen. God. Ik vind het echt heel erg heel erg. Ik moet niet zo schelden, maar ik vind het echt heel erg. En die man zegt ook nog doodleuk, en hey, misschien moet je het nog een keer proberen. Fuck. Als ik nou als het op zwart was gekomen, had ik het gewoon gehad. 100 euro in één keer en nu heb ik niks. Ik heb 50 euro voets weg. De tering. Nou, dan ga ik mijn jas maar weer ophalen. Ik ben 5 minuten binnen geweest. Top dit, Dat ga ik vaker doen. Een beetje, beetje een druk plekje opgezocht wat ik nu zo kon vinden. Zo 1, 2, 3. En dan maar spelen met mijn mondharmonicaatje. Hopelijk kan ik wat geld verdienen. <laughs> 50 euro, ik vind het zo zonde. Nou ja, daar gaan we. Ja, je hoort het. <laughs> ik heb daar niet veel geld mee verdiend met het uh, Monica spelen. Ja, een gokje dat ik nam en het gokje dat ik dacht van, ah, ik ga even naar het casino, leuk, 50 euro, dat deed me toch nog best wel veel. Uh, William, goeie of uh, William, sorry, goeienacht. Um, welke gok heb jij genomen? Goede Nou. Uh, allereerst complimenten voor je verhaal. Dat is voor mij heel herkenbaar. <laughs> heb je dat ook wel eens gedaan? Ik, nou, ik heb niet alles. Mee. Ik, ben, ik, ben, ik ben ooit vorig jaar uitgenodigd uh, in, een, in een casino. Uh, als een soort uh, VIP of zo, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ja. En uh, uit de leeftijd ben ik gaan gokken. Heb ik dan zo'n starterspakket gekocht. Maar ik vond echt geen fuck aan. Oh, ik had niks ziek. Oh, dat gaat 5 euro. Ja, zonde oh, is het, hè? 1 euro weg. Hey, je doet er eigenlijk helemaal niks voor. Ik heb ook wel eens geblackjacked en dat vond ik dan nog wel wat leuker. Want dan zit je aan zo'n tafel en heb je nog die kaarten waar je iets aan kan doen. Maar met die uh -huh. roulette tafel, dan zit je daar nou waar dat doet het balletje allemaal het werk. Ja, ook. Maar ik zag ook van die mensen om die tafel heen. dat ik dacht van, joh, wat doe je hier in godsnaam? Maar goed, Raar is niet je altijd. Uh, William, William, ja, ja, uh, in, in, in 2005 had jij opeens een helder moment en je dacht... weet je, ik ga gewoon iets doen wat ik eigenlijk heel graag wil doen... en dat is een koffiespeciaalzaak beginnen... Klopt. Hoezo? Klopt. Nou, ik heb, ik, ik heb daarvoor had ik in het onderwijs gewerkt als muziekleraar. En mijn baan verdween. En toen dacht ik van, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Ik wil iets doen wat ik erg leuk vind. Ik heb, ik heb muziek als, als passie en koffie. ga nou, ik ga gewoon de zaak beginnen. Met heel mooie muziek in die koffiezaak. Daar is heel erg over nagedacht. Ja, dat klopt. Ja, want, als je, want je had nog heel even terug voordat we weer... naar uh, de Je had best wel een leuke baan eigenlijk al als muziekleraar. Maar dat, die verdween dus. En toen dacht je van, oké, okay, mijn leuke baan ja. houdt op met bestaan. Dan ga ik nog een leukere baan ah. doen eigenlijk. Ja, ik had zoiets van, nou, ik wil het gewoon een keer proberen om, uh, om iets op te bouwen. Om uh, in, in het zakenleven iets op te bouwen. En um, je neemt dan wel een risico... En daar calculeer je wel in. En ik had zoiets dan nou ja, als het, als het niet goed afloopt, dan moet ik vijf jaar uh, heel hard werken. En dan heb ik uh, droog brood om van te eten. Maar ik vond dat risico wel waard. En um, ik, had ook, ik had nog nooit één minuut in een winkel gewerkt. Ik <laughs> had nog nooit één vak gevuld. Het was echt een flinke gok. Je had wel veel verstand van koffie. Of ook puur orde, ja, ja, dat je ik, van lekkere koffie houdt. Ik hield enorm van lekkere koffie. En ik denk, ja, als ik dat nou leuk vind, nou, laat ik eens kijken of ik daar een boterham mee kan verdienen. En toen, in 2005, begon je met die zaak? Ja, ja, 2006. na nou, De eerste drie weken was natuurlijk super spannend en toen begon het te lopen. En binnen. Zeg maar, na vier jaar had ik uh, 4,5 ton bruto omzet, zeg maar zonder BTW. En ik, stel, ik kocht 5000 kilo koffie. Wauw. 220 espresso machines per jaar. <laughs> Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want je had, je had een risico genomen, maar dat risico pakte er heel goed uit in deze. Nou, weet je hoe dat, hoe dat kwam? Ik, ik, ik, heb, ik, had, ik heb gewoon mijn boeren op stand gebruikt. Allereerst een locatie. Ik, ik heb in een boswinkel gehad ja. en uh, toen ben ik gewoon uh, op de hoek gaan zitten in een café en ben ik gewoon een paar dagen gaan kijken zo, van wat komt hier nou langs een volk. En ik keek alleen maar naar uiterlijk, want dat moet je nooit doen, maar in eerste instantie moest ik dat even doen. En, uh, oh die hebben geld, die hebben geld, die hebben geld. <lacht> schijnt tegenover mijzelf de grote matenwinkel. Hé, hey, ik verkoop chocola ook. Dat is slim. mooi. Heel slim. Nou, zo simpel heb ik gedacht. En het belangrijkste wat ik dacht was van... als ik het nou naar mijn zin heb en mijn klanten hebben het naar de zin... dan ga ik verkopen. Maar had je deze keuze ook gemaakt, want het pakte nu heel goed uit... had je deze keuze ook gemaakt als het, als het nu was? 2012 waar het toch allemaal even wat minder ging. 2005 ging het op zich nog... Best wel goed met de economie. Misschien is ja. daar wel de daling ingezet, op, want het duurt natuurlijk heel lang. Maar had je, de, had je hetzelfde risico genomen nu? Uh, uh, met de wetenschap die ik nu heb, misschien niet. Maar ik denk het toch wel. Ik denk het wel. Ja, want jou, ja. jouw motto is dan van: nou ja, je moet gewoon vooral dingen doen die je leuk vindt. Je ja, weet je, je moet je hele leven, de meeste tijd van je leven ben je aan het werken. Ja. Dan kan je maar beter dat doen wat je leuk vindt om te doen en dan eh, daarmee een boterham verdienen. En als die een beetje belegd is, is dat mooi meegenomen. En als die goed belegd is dan ook beter, maar eh, anders word je zo, zo chagrijnig. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En wat, en wat, wat doe je nu dan? Uh, zit je dan nog steeds in die koffiezaak of ben je alweer iets anders begonnen? Nou, ik, ik heb die zaak verkocht onder andere omdat ik, ik mijn muziek miste. Ik ben uh, muzikant. ja en ik had daar eigenlijk geen tijd meer voor. En dat begon aan mij te knagen. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik moet dan toch voor, me, voor, voor de muziek kiezen. Want daar word ik echt nog gelukkiger van. En dan heb ik wel wat minder geld, maar daar word ik echt helemaal blij van. Maar hoe, hoe, heeft, dit, hoe heeft dit risico uitgepakt? Want dat was wel weer, je, je had een lekker lopende zaak. En toen dacht je van, ja. laat ik hem weer, weer van de hand doen. Omdat ik weer iets wil doen wat ik eigenlijk nog leuker vind. Ja, nou, de grap is als je een keuze daarvoor maakt, is dat dingen op zijn plek gaan komen. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, het was 28 uh, december 2010. 2000? Sorry, ik viel even weg. Hoor. Oh, sorry. 28 december 2010. Ja. En ik had mijn zaak in uh, april verkocht. En um, ik zit bij een Chinees restaurant in Arnhem. En ik word gebeld of ik de dag daar wil invallen bij de top 2000 live band in het theater in Hengelo. Leuk. Dus ik dacht, ja, dat is goed te doen. Maar. En um, ik had ondertussen, een, ik heb ook nog een andere band die, die gewoon veel speelt. Maar dankzij die ene invalklus heb ik bijvoorbeeld gisteren op het dak van veel en Geluid de Stemweek van Radio 2 geopend. Nog leuker. En ga ik aankomen in december weer elke werkdag bij Frits Bits. En ga ik het theater door doen. Dus jou, jij, jij hebt eigenlijk misschien ook wel een beetje geluk. Je hebt een soort engeltje op je schouder. Dat als je een keuze maakt om ergens uh, anders aan te beginnen... als je dat risico neemt, dan pakt dat ook wel goed uit. Maar dat is ook zo. Ik, als jij een risico neemt... gecalculeerd, hè? Mm -hmm. Je moet geen gekke dingen doen, maar als jij ja. een risico wil nemen... en je gaat daarvoor, dan... Uh, dan komen ding, dingen op zijn plek. En dan, dan wordt het succesvol. Als je daar niet voor gaat, wordt het nooit succesvol. Heb jij nog een... Uh, want uh, dit is wel zo van wat jij nu zegt, als je er gewoon voor gaat vol... en je, hebt er echt, je staat er echt helemaal achter... dan lukt het bijna altijd wel. Heb je nog een tip voor mensen die het ook nog eng vinden... om een soort veilig risico te nemen? Dus dat je denkt van, oké, okay, ik wil graag iets anders... maar ik durf het niet zo goed. Want jij bent ervaringsdeskundig. Je hebt al twee keer een risico genomen in je carrière... en het is twee keer goed uitgepakt. Weet je, de, de, wat ik mezelf altijd afvroeg... wat is het allerergste wat me kan overkomen? Um, en dat, dat vertel ik ook altijd aan andere mensen. Ik heb afgelopen zomer iemand gesproken... die al een twee jaar heel ongelukkig is op zijn werk. En was met hem in gesprek. En ik zei tegen hem... jij moet een, een delijke testzaak beginnen... als ik jou over hoor praat. Ik zie je ogen helemaal op. Weet je, die lichten helemaal ja. op. Die glans helemaal. Maar dan zit die man vast aan zijn huis... wat hij gekocht heeft. En dan zeg ik van... ja, wat is het ergste wat je kan gebeuren? Dat je in een huurflatje moet zitten. En zou je dan minder gelukkig zijn? Dat is eigenlijk... Ik geloof niet dat het geluk afhankelijk is van een koopwoning of nee. van een zeven of zo. Maar als je, als je een risico wil nemen, calculeer gewoon Ik denk van, oké, okay, ik ga er geld in stoppen. En als dat nou mislukt, hoe lang duurt dat dan voordat ik weer, zeg maar, uh, uit de schuldsanering of wat dan ook ben? Ja, ja ik vind het ik dat, dapper dat je dat hebt gedaan, uh, William. Ja, maar ja, weet je, dat is... Dat zou iedereen moeten doen. Ik denk dat het iedereen aan een stuk gelukkiger is. En dan worden we allemaal blij. Ik ga het voorleggen aan mijn luisteraars. Dankjewel voor het bellen, William, naar 0800-1121. Wil jij ook uh, je verhaal vertellen? Doe dat dan ook, 0800-1121. Of mailen naar nachtbrakers.bnn.nl Ja, als je vaak naar het programma luistert... weet je dat ik nogal een beetje in de liefdesperikelen zit. En uh, ja, gisteravond was het ook weer aan. Dus ik denk, uh, hup, Stevie en... one of love is better than... Time alone one sentimental moment in your arms is like a shooting star right through my heart. Het uitgebracht Stevie and One Year of Love. Nachtwrakers, Frank van der Lende. En uh, het gaat vannacht over risico's nemen. En ik, ik, nou, ik zei het al voordat ik deze plaat ging draaien. Ik, mijn liefdesleven is sinds ik op de radio zit, eigenlijk een beetje heen en weer aan het schommelen. Het, uh, het ging een maandje geleden uit ongeveer met mijn vriendinnetje Silke. En uh, gisteren uh, was ik in de kroeg biertjes aan het drinken. En toen nam ik een klein risico. Want dan gaat het over vannacht. Risico's nemen. Ik ging er weer sms'en. Als je dan een beetje dronken bent. Een paar biertjes. Het is gezellig. En dan heb je toch wel zin om weer een vrouw te hebben. En toen ging ik er sms'en. Ik ben ook naar haar gegaan. En uh, want, nou ja, zij keurde het goed. Dat is natuurlijk ook altijd maar weer de vraag. Als je dat risico neemt. Als je haar sms't. Maar um, ja... Ik had het eigenlijk beter niet kunnen doen. Het was, een, het was een risico die eigenlijk zonde is, want we hadden het heel goed afgesloten. De laatste keer dat we elkaar hadden gezien, we hadden veel gepraat en het was gezellig. En nu ja, was het eigenlijk een beetje, het was een soort, soort seksafspraak. Ja, maar, ja. Hoe dan ook, risico verkeerd genomen. Daar gaat het over risico's hier in Nachtbrakers op Radio 1 voor BNN. En Peter, nacht. Hey Frank, hoi. Jij bent van plan om naar Griekenland te emigreren. Althans, naar Griekenland te gaan om Griekse wijn naar nou, Nederland ik, te ik halen. Ben al, nou, ik ben al bezig met die Griekse wijn. Ja. En uh, wat ik er eigenlijk over kwijt wilde is... Uh, toen ik begon had ik het idee dat... Uh, er zit, ik zit hier in uh, Limburg, in Roermond. Ja. Uh, en Roermond uh, ligt tussen Duitsland en België. En hier zitten ontzettend veel Griekse restaurants. En uh, omdat ik veel in Griekenland ook voor mijn vorige werk kwam ook wel mensen die zeiden van Peter, we krijgen allemaal spul van uh, uh, Rooswinkel, Macro, Metro en allemaal zoiets, maar het is eigenlijk allemaal, uh, ja, hun noemen dat chemisch spul, het is niet echt. Ja. En, zeg, en ja, je, je komt er vaak, kijk daar en daar eens. En toen ben ik uh, eerst uh, over gaan polsen bij uh, verschillende restaurants, of die ook wel interesse hadden, en dat bleek inderdaad een hele grote uh, ja, interesse te zijn. Okay. Maar, maar, nou, ik maar heel even, te... waar, waar ik van schrok is dat je naar Griekenland gaat. Ja, en als je maar nu, één groot ja? risico is, dan is het natuurlijk Griekenland nu. Ja, en dat is dus net niet waar. En daar was ik dus ook bang voor. Maar wat gebeurt toch? Een uh, cafébaas, geen Grieks cafébaas, uh, die ik kende, die zegt van ik heb iemand die doet wijn importeren, misschien wil hij je wel helpen. Ja. Dus ik ga aan die man toe en hij zegt uh, laat me die lijst eens zien van die klanten. Nou, ik geef die man die lijst, tenminste een gedeelte ervan. En hij zegt, ik neem deze week contact met je op. Ik zit in mijn auto en twee minuten later belt een van mijn Griekse klanten op... dat diezelfde meneer hem gebeld heeft om met mijn wijnen te willen beginnen. Nou ja, dus dat was omdat ik risico schuw was. Oh. Ik heb toen, uh, En daar heb je van geleerd ik, eigenlijk? Dat heb je zoiets ja, zelf gehad van, oké, okay, ja, moet als ik, ik wil ondernemen, net, uh, moet ik risico's nemen? Ja, precies. En toen ben ik uh, in, december, nee, in november eerst in Griekenland geweest, een maand. En ik heb daar uh, een hele hoop, uh, ja... Plantages bezocht en allemaal zoiets. En uh, ja, het wilde maar niet voor aankomen. Want ja, je, je gaat naar een bank toe en die zien je aankomen. Ja, naar Griekenland. Eh, ja, wat wil hij daar doen? Je? Goed ik risico denk, hoor, was... vind ik het wel. Ja, eh, precies. En uh, het was hetzelfde zo, zoals Wouter Bos met IJsland, maar dan Peter met, met Griekenland. In ieder geval. Uh, in uh, maart heb ik uh, definitief de loop doorgehakt. Ik heb uh, bijna drie maanden aan een stuk in Griekenland gezeten. Mm -hmm. En uh, op dit moment lever ik uh, Griekse wijn uh, in Nederland, in Duitsland... en nu komt het in Frankrijk. En met name in Frankrijk en mijn zorgde uh, dat zijn dus uh, huizen, omdat Griekse wijnen niet bespoten worden. Tenminste, de meeste ah, worden niet die zijn bespoten. Achter, die zijn puur natuur. Ja, en omdat om bepaalde insecticiden en pesticiden. Uh, die, die uh, fungeren niet met bepaalde medicatie. En uh, daar is dus een enorme respons in. Dat heb je slim gezien. Maar Peter, nu ja. ben je daar drie maanden geweest. om die, die, die wijn te importeren. ben je ook nog van plan om naar Griekenland te gaan? Ja, dat ben om daar ik. En daar te gaan, ik gaan ben wonen ook misschien? Ja, dat is, dat is echt mijn. mijn uh, ja, volle intentie. En wat ik op dit moment zoek. Is uh, bepaalde producten uit Nederland, ja, je kunt je voorstellen, er gaat dus niks naar Griekenland. Dus transport is gruwelijk duur. Oh, dus en, je wilt uh, een beetje ruilhandel gaan spelen als het ware, als je daar toch zit. Dus voor Nederlandse producten naar Griekenland en Griekse producten naar Nederland. Ja, ik ben nu in Nederland op zoek naar iemand uh, die, uh, uh, die gasinstallaties voor auto's, liefst tweedehands. Maar ben je niet dat bang dat je in die malaise van Griekenland uh, gaat? Ja, ik, uh, ik denk toch niet dat het de Griekse mentaliteit is. Het, is uh, het, het zijn de banken en laten we ons niet voor de gek houden. Het zijn ook in Nederland en in Duitsland en in Italië en in Ierland en in Frankrijk en in Spanje. De crisis is ontstaan door de banken, niet door de mensen. Griekse mensen werken net zo hard als Nederlandse mensen. Maar het is nou niet een heel erg goed economisch en ondernemersklimaat in Griekenland momenteel, lijkt mij. Nee, maar ja, kijk, het, het voordeel is dat ik nu bijvoorbeeld wijnen inkoop die uh, vier jaar geleden 2 euro de liter kostte. ...en waar je nu 70 tot 80 cent voor betaalt. Nou, dus nou dat heb is, je dat dat is. Ja. Ja. heb je een goede keuze voor. Ja. Neem je mensen mee naar Griekenland nog? Of nee, ga je het nee, risico nee, alleen nee. nemen? Ik ben, ik ben uh, alleen en uh, ik heb, ja, dat was dus ook een risico. Want ik heb uh, vorig jaar echt een hele leuke meid leren kennen. En ik ben er uh, <laughs> bewust niet mee doorgegaan... ...omdat ik uh, wist dat ik toch uh, mijn, mijn doel wilde bereiken. En uh, ja, ik wilde het risico niet nemen om iemand pijn te doen. Alles aan de kant voor de Griekse wijnen. Ja, uh, Griekse wijn, ja, olijfolie ook een beetje. Maar ik wil dus nu ook hetzelfde opzetten vanuit Nederland... dan ook twee producten. Ja, ik vind en het ik dapper. Dat de... Ja, goed, maar iemand moet het doen. Zeker. En, en jij doet het beter. Dankjewel voor het bellen naar 0800-1121. <lacht> Oké, okay, Fijne dan. nacht. Jo, wil jij ook je verhaal kwijt? Dat kan, hè. 0800-1121. En dan uh, gaat het over risico's. Welke risico's heb jij in het leven genomen die veel impact op je hadden?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 Heart black, you can trust. You take a God filled soul, fill it with the devils in hand. You take a God filled soul, fill it with the devils hand.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 Toch? Tien over half vier. En dan uh, Bruce Springsteen. Zijn Monica En de plaat Devils and Dust. Het gaat over risico's nemen vannacht hier. In Nachtbrakers voor BNN. En uh, mooie verhalen gehoord al. Maar er is ook ruimte voor jouw verhaal. Laat hem achter op nachtbrakers. BNN.nl. Of... Uh, bellen, 0800-1121. Zoals elke week uh, ga ik ook altijd even naar Boyd's Bar. Dat is de bar bij BNN. En daar zitten collega's van mij lekker biertjes te drinken. En die praten zoals gewoonlijk mee over het onderwerp van vannacht. Risico's nemen. Boyd's bar. Nou, risico nemen is natuurlijk wel de term van het jaar. Want YOLO. YOLO, you only live once. De oh, hashtag het van het jaar. Van? Ja. ja, maar dat is nu echt, dat zie je echt op Twitter. jaar. Zeker geen seks met condoom gehad. YOLO. Oh, dus het is helemaal hot om risico's te nemen dan? Ja, zeker. Oh. Is dat hot? Ja, zeker. Oh, dat zou best kunnen inderdaad. Dat, dat je het gevoel hebt van uh, alles of niks, uh, niks te verliezen. Ik ben geen risiconemer, ik ben een scheidluis. Nou, zou ik toch niet zeggen. Want? Want uh, uh, huis gekocht uh, en toen uh, toch maar even alles op de schop. En nu is een huis, kopen toch dus ook een risico? Ja, dat is ook wel waar. En ik heb wel BNN-banen opgezegd zonder dat ik ander werk had. Dus eigenlijk ja, niet nu. Voor oh. keer. <laughs> ik denk wel, we hebben een primeur. Ja, ja. Dat, en waarom heb je dat gedaan? Voelde het ook echt zo'n risico toen? Nee, ja, maar weet je, dat vind ik dus het verschil. Als je bij tv werkt, dan heb je geen vaste dus, contract. Dus ga je sowieso best wel snel van de een naar de ander... Dus toen had ik hier vier jaar gezeten. dacht ik, oké, okay, dan moet je weer ergens anders gaan kijken. Dat voelde niet als een onwijs risico. Terwijl ik van iedereen om mij heen, die, die zei dan echt. Maar, hoe kan je na, maar wat ga je dan hierna doen? Ja, dan weet ik nog niet. Zie ik dan wel weer. Nou, die waren echt in totale shock. Maar ja, als jij tien jaar bij de gemeente achter je bureautje zit. Ja. Dan snap ik dat het wel een veel grotere stap is. Om dan uh, te zeggen, ik ga wat anders doen. Ja, Nederland is ook het meest verzekerde land ter wereld. Dat wil We ook... zeggen, tegen ja? alle risico's. Ja. Kun je, eigenlijk alle grote risico's kan je hier tegen verzekeren. Inderdaad. Ja, en dat doen Nederlanders ook. Met, met volle overgave, volgens mij. Oh, ik, ik voel me opeens dat ik een, een ontzettende risico... Uh, <laughs> ben je verzeker, ook nog tegen verzekerd? Ik ben nergens tegen verzekerd. Of, of ik ben gewoon heel gierig, het is een van de twee. <laughs> dat weet ik weet niet zo goed hoe ik ben. Oh, doe jij, ben jij risicovol? Nee, echt volgens mij. Niet elke weekend risico uh, <laughs> Maar jij zei net seksuele risico's. Nee, dus... seksueel doe ik sowieso geen risico's. Daar ben nee? ik niet van. En gezondheid? Nee. Ja, maar oh, wat zo. is risico's ja, nemen in de gezondheid gezond. dan? Ja, uh, roken, slecht oh, eten, oh, eten, niet sporten. Oh, ja, dat soort dingen. Ja, ja, ja, maar, ja, dat ja, ja maar dat zijn toch geen risico's? Dat is gewoon je leven, leven zoals je leven doet. Nou, ja, maar toch als je echt risico's neemt, of de, ze hebt genomen, dat, dat geeft toch ook wel echt een kick hoor. Ik was toen een keer in Rio de Janeiro, zaten we in een taxi. Ja, en ik had op dat, dat, zal dat een moment. Risico nemen. Ja, precies. En ik had op dat moment echt er, gewoon beseft van nou, ik ga nu dood in deze taxi. Want zoals deze man rijdt, er is no way dat ik aankom op de bestemming. Want <laughs> hij vloog echt elke keer dat je ja, nou, Hij gaat nu gewoon vol en trucker helemaal. En dan ging hij precies dat tussendoor. Maar dan, ja, dat als je dat dan loslaat, dat geeft zo'n adrenaline kip. Ja, totdat vind... het een keer misgaat natuurlijk. Ja, maar plus, je stapte niet in, in die taxi met het idee. Dit wordt een risico? Of ja? Nee, maar dat is het. Als, jij, als iemand tegen je zegt, oké, okay, je gaat nu in deze auto stappen en de kans dat jij een fataal ongeluk hebt is meer dan 50%, dan doe je dat niet. Nee. Maar achteraf is het wel, fuck, je, het, is een... het is de overgave moment. Maar dat doe je dus wel met bijvoorbeeld een parachutesprok. Dan, ga je, dan neem je dus het risico, maar ik zie dat dus niet zoals, er, ik had niet toen ik ging parachutespringen dat ik dacht, oh, ik neem nu toch een risico. Ja, maar dat is Bro, dan een risico dat het ding niet open gaat ofzo. Ja, zo. zoiets. Maar dat is meer vertrouwen dus. En dan dat hij wel open gaat. Ja, of, of je ben je gewoon niet bewust van het risico dat je loopt? Maar ik ben wel blij dat ik een parachutesprong heb gedaan en daarna pas hoorde dat parachutes inpakken een studentenbaantje is. Ja, risico's op allerlei verschillende manieren. Je kan, uh, je kan een parachute gaan springen bijvoorbeeld. Of je kan uh, ja, tatoeages nemen, je baan opzeggen, naar Griekenland verhuizen. Zoals Peter die, uh, die gaat naar Griekenland verhuizen om, om Griekse wijn te te importeren en te exporteren. En uh, ja, volgens hem is dat een goed risico... omdat hij daar veel geld mee gaat verdienen. Want dat doet hij natuurlijk al een beetje nu in Nederland. Anders neemt hij dat risico ook niet. Daar gaat het over vannacht hier op Radio 1. En ik uh, kwam een leuk onderzoekje tegen over risico nemen. Want uh, in het tijdschrift Men's Health stond het, uh, dit onderzoek. Mannen nemen grotere fysieke risico's... in het bijzijn van aantrekkelijke vrouwen. Want ze hebben een experiment gedaan... Met 96, 96 mannelijke skateboarders. Die gingen een trucje doen. En de ene keer deze trucje uh, terwijl er een mooie vrouw toekeek. En de andere keer deze trucje terwijl er gewoon een mede skateboarder toekeek. En wat bleek? Degenen die hun kunsten toonden uh, voor de vrouw. braken minder snel hun kunstje af. En wat uiteindelijk dus leidde tot een groter succes. dat hun trucje met hun skateboard lukte. En uh, na die, die, die trucjes die ze met hun skateboard deden. Uh, werd hun speeksel afgenomen. En dat bleek dat het vrouwelijk publiek het testosterongehalte enorm omhoog joeg. En uh, wat er deels voor zorgde dat de, ja, die skateboarders gewoon meer risico namen... omdat ze zich wilden bewijzen voor, uh, voor, voor de vrouwen. En zo ken je ook wel misschien voorbeelden uit je eigen leven. Dat je net even wat stoerder deed omdat de ene leuke meisje er was. Of dat je nog net even wat cooler deed omdat die andere jongen ook dat ene meisje zo leuk vond. Die jij ook leuk vindt. Risico's nemen, laat het me weten. 0800 1121. Mailen mag ook hè. nachtbrakers.bnn.nl Jij bent van harte welkom. En uh, eerst even met mij meegenieten nog. Dit is zo mooi. Dit heet Death Cab for Cutie. Waarschijnlijk niet veel op Radio 1 gedraaid, maar deze. Oh. I will follow you into the dark. Love of mine. Someday you will die. But I'll be close behind. I'll follow you into the dark. No blinding light. Or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight. Waiting for the hint of a spark If heaven and hell decide that they both are satisfied and illuminate the nose on their vacancy signs If there is no one beside you when your soul embarks Then I'll follow you into the dark Catholic school, as vicious as Roman rule. I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, "Son, fear is the heart of love." So I never went back. And if heaven and hell decide. That they both are satisfied illuminate the nose On their vacancy signs If there's no one beside you When your soul embarks Then I'll follow you into the dark You and me Have seen everything to see From Bangkok to Calgary The soles of your shoes Are all worn down The time for sleep is now But it's nothing to cry about Cause we'll hold each other soon In the blackest of rooms and If heaven and hell decide That they both are satisfied illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks... then I'll follow you into the dark. I iets te veel gezegd? Then I'll follow you into the dark. Beetje zuchtmuziek bijna, dat je echt zo... I will follow you into the dark van... The death Deathcap for Cutie. Gaat over risico's nemen. Het is tien voor vier. Ik vind dat misschien wel een risico dat je nog wakker bent. Ja. Want uh, het is toch... Uh, ja, het is wel zaterdagnacht. Dan, ah, dan mag je wel wakker zijn. Marjan, goeienacht. Goeienacht, Franky. Goeienacht. Jij, uh, het gaat over risico's uh, vannacht. En uh, jij hebt ja. een, op, op je zeventiende best wel een risico. Of thans een stap genomen. Ja, het zat ook wel mee. Toen ik zeventien was, wat ik net in middelbare school gemaakt... En ik had geen zin om te gaan werken en ik had geen zin om te gaan studeren. En het enige wat ik wist eigenlijk, dat ik uh, super verliefd was op Berlijn, de stad. Ja? Toen ben ik daarheen verhuisd. Maar ik, ik vind het nogal een risico of een, een stap, omdat je 17 bent en je gaat naar het buitenland. En Berlijn is nou, een hele toffe stad, maar daar liggen natuurlijk ook wel ja, alle, alle risico's op de loer en alle verleidingen. En het is best wel spannend dat je daar naartoe gaat. Ja, klopt. Maar aan de andere kant, het is. De meeste mensen gaan naar Australië of weet ik veel Thailand of Nieuw-Zeeland. En Berlijn is echt zeg maar, net over de grens. En uh, ik vond het nog wel meevallen. En ik was super onschuldig. <laughs> dus uh, het, ja, ik zag het niet echt als een risico. Hoe heb je het gedaan? Wat, wat heb je daar gedaan? Uh, ik had me ingeschreven voor een taalcursus. Dat was een paar uur per dag. En voor de rest ging ik gewoon. Ja, een beetje rondlopen en, en naar musea en hangen met de Zweedse andere uitgiftingsstudenten die er waren. En uh, ja, niet zoveel veel doen eigenlijk. En hoe lang heb je daar in totaal gezeten? Een half jaar. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat vind ik ook... Maar, want dan ben je 17 en, en dan ga je daar naartoe. Dan ben je natuurlijk best wel gespannen of, of zenuwachtig en dan ben je daar. Wat heb je daarvan geleerd? Um... Ja, ik weet het. Ik, wat het rare is, ik zou eigenlijk nu ook heel graag weer naar... Ik was er laatst en ik dacht, ja, fuck ik wil daar gewoon weer wonen. En nu durf ik het eigenlijk helemaal niet meer. En toen ik 17 was, durfde ik het nu wel. Dus met een soort van terugkerende kracht heb ik geleerd dat je als je 17 bent eigenlijk veel dapperder bent dan als je 25 bent. Misschien ook omdat je iets minder vastigheid hebt dan en zo. Omdat je, wat je zegt, je komt net van een middelbare school. Ja, ja, misschien wel inderdaad. Maar uh, ja, ik ben nog steeds verliefd op Berlijn. Dus ik wil daar eigenlijk gewoon weer heen. Wat is het meest geslaagde van jou? Van jouw stap die je toen hebt genomen toen je 17 was en besloot naar Berlijn te gaan? Uh, dat ik het überhaupt heb gedaan, denk ik. Ja? Maar heb je niet de één ding dat je denkt van... Oh, dat was zo mooi aan dat 1,5 jaar? <laughs> nou, twee weken voordat ik schrok, werd ik heel erg verliefd op een jongen uit Nederland ja. en ik ben eigenlijk voor hem teruggekomen en dat was wel een hele goede beslissing. Want daar ben je nog steeds mee? Ik ben nog steeds met hem. Ah, ja. dat is een mooie. Heb je, ja. en, en je, toen, eh, wat je zegt, toen je 70 was, was je gewoon huppakee, ik doe gewoon, uh, ik ga naar Berlijn. Heb je, ja. heb je laatst nog een risico genomen, een klein risicootje, kan het ook zijn, ik was bijvoorbeeld naar het casino gegaan, 50 euro op zwart, alles verloren, dat is, een, <lacht> dat is een klein risicootje wat je kan nemen. Heb jij nog een ik... laatst zo'n risico genomen? Ik neem eigenlijk bijna geen risico's meer. Behalve dat ik soms te hard rijd. Maar hoezo niet? Ben je ben je band geworden? Nee, maar uh, ik ben wel meer in een soort van comfortzone. Het is dat risico dat ik ja heb gezegd... tegen dat ik op de radio zit. <laughs> oh, maar toch ben ik blij dat je op de radio bent. Heb, jij, uh, heb, je, heb je vannacht of vanavond nog een risico genomen? Eh... Uh, ja, ik had eigenlijk geen zin om uit te gaan. Ik ben er toch uit te gaan. En hoe was het? Ik ben heel dronken geworden. Oh, zo klinkt je helemaal niet. Oh, ja, het komt omdat ik nu in de regen op een stoepje zit. Oh, mooi beeld. Heel mooi, ja. Nou, dankjewel. En, uh, en uh, fijne nacht nog, Marjan. Ja, jij ook wel. En bedankt Doei. voor je verhaal. Dankjewel. Doeg. Ja, doeg. Jouw verhaal is ook van harte welkom. 0800 1121. Nu een ticket to ride. Ik weet niet waar naartoe. De Beatles. I'm trying to toch wel, denk ik, mijn lievelingsband. Ik denk dat zij concurreren samen met de Doors om uh, mijn lievelingsband te zijn. Je hoorde de Beatles met Ticket to Ride. Risico's, risico's, risico's, risico's. Frits, jij hebt een keer een levensgevaarlijk risico genomen, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Wat heb jij gedaan? Nou, dat zal dan ongeveer nou, een jaar, een, een half eeuw geleden geweest zijn. Hoe lang geleden? Een halve eeuw. Een halve eeuw, 50 jaar geleden. Ik was op de, uh, op de fiets. Ik woonde nog in Zaandijk. Ik woonde al in het oosten van het land. Um, we hebben daar in Zaandijk een wijk overspoord. door Rooswijk. En ik was laat voor iets. Schiet me maar neer. Uh, ik weet niet meer waar. Je Voort. had haast. Je moest ook schieten. Groeiend ja. haast. Ja. Racen. Net nog op tijd hopen te kunnen komen. En dat ben ik ook gekomen. Maar... Maar, ik hoor een enorme risico maar hier in dit verhaal. Die, weg, die kruiste a. een spoorweg en b. een provinciale weg. Die, provincie, die spoorweg, niks aan de hand. Dus ik denk, jakker jongens. En ik heb nergens meer op gelet, ook niet op het aanstormend verkeer van links. Oei, oei, oei. Gevolg, mijn, de punt van mijn achterspadbord schraapte nog net... De, even kijken, linker van uh, nou, die eerste auto dus. Want jij racede met je fiets zo tussen het verkeer door. Alleen je nou, keek wel nee, naar rechts, maar niet naar de, links. Ik dacht dat die weg open was, maar die ene auto had ik over het hoofd gezien. En toen? Nou, die ramde mij dus bijna. En ik zeg al, ik, uh, ik, ram, uh, ik, ik haalde dus net met het puntje van mijn uh, achterspatbord over zijn spatbord. Ja. En hij heeft uh, met een wit gezicht, geloof ik, doorgereden. <lacht> maar, die kruising... Daar stond ook de, de, de, de welbekende leugenbank. Waar, waar de oudere mannen zitten te praten. Onder meer mijn opa. De hangouderen. Ja, de hangouderen. Mijn opa zat daar ook. En die heeft dat voor zijn ogen zien afspelen. En later kreeg ik heven van hem op de sodemieter. Terecht. En hij zegt. Uh, en dat is ook echt een familiegezette geworden, want moet je goed luisteren hoe je, dat, hoe je dat zegt. Hij zegt, als jij je dood laat rijden, kijk, kijk ik je nooit meer op. <laughs> ja, dat is vrij logisch inderdaad. Dus dat is voor jaardagen lang is dat herhaald natuurlijk. Maar heb je er nog wat van geleerd Frits? Dat je dacht van, oh ik ga nooit meer zo de, de weg oversteken met zoveel risico. Nou, ik heb wel, ik heb wel beter leren uitkijken ja. dan wel ja. Oh goed. Mooi verhaal, dankjewel Frits. Doei. En, uh, heb jij ook zo'n mooi verhaal? Laat het me weten. 0801121. Ik smul wel van die verhalen. Van die, ja, een beetje ondeugd is het eigenlijk ook wel risico nemen. Hè? Deze vrouw nam ook een enorm risico. Succesvol filmster. Die ging opeens zingen. Nou, dat doet ze best wel aardig. Dit is Cadiz van Houten. dat ik met heel Nederland eigenlijk wel zwak voor deze vrouw heb. Carice van Houten met Emily. Zometeen nog veel meer nachtbraken het gaat over risico's. Bel in, hè. 0800-1121. Maar nu eerst het NOS Journaal met René van Brakel.